Raymond Seré met het NMS-journaal. Aanslagen van 11 september 2001. Burgemeester Bloomberg was de eerste spreker, gevolgd door president Obama, die een religieus gedicht voorlas. Daarna begon het voorlezen van de namen van de ruim 3000 slachtoffers van de aanslagen door Al-Qaeda. Er werd twee keer een minuut stilte gehouden op de tijd dat gekaapte vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vlogen. Er wordt nog vier keer een minuut stilte gehouden op de tijd dat de WTC-torens instorten en op de tijdstippen dat in Washington het Pentagon werd geraakt en in Pennsylvania een gekaapt toestel neerstortte. Net als bij vorige herdenkingen in New York zijn er scherpe veiligheidsmaatregelen. Manhattan is hermetisch afgesloten. Op elke straathoek staat politie en tassen worden doorzocht. Japan herdenkt vandaag de aardbeving en tsunami van 11 maart. Op verschillende plaatsen langs de Noordoostkust zijn bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken. Om 14 minuten voor drie plaatselijke tijd werd een minuut te gehouden. In Tokio gingen demonstranten de straat op om hun woede te uiten over de manier waarop de regering de nucleaire ramp in Fukushima aanpakt. Ze roepen om het afschaffen van kernenergie en het sluiten van alle kerncentrales in Japan. Door het natuurgeweld in maart kwamen ongeveer 20.000 mensen om het leven. De VN gaat op grote schaal hulp verlenen in het zuiden van Pakistan. Miljoenen mensen zijn daar getroffen door zware moessonregens. Het gebied was vorig jaar al helemaal ondergelopen en daarvan heeft de bevolking zich nog lang niet hersteld. De nieuwe, uitzonderlijk zware regens hebben een ramp veroorzaakt van grote omvang, zegt de VN. Zo'n 200 mensen zijn om het leven gekomen en een enorm gebied staat blank. De VN schat dat ongeveer 5 miljoen mensen praktisch zonder voedsel of drinkwater zitten. In de Eredivisie Voetbal heeft Heerenveen thuis met 3-0 gewonnen van FC Groningen. Het was voor Heerenveen de eerste overwinning van dit seizoen. Het weer, vanmiddag trekken wat buien over het land, wordt 19 graden aan de kust tot 22 in het binnenland en morgen wordt het iets koeler. Dit, was... dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file door werkzaamheden tussen de Afrit Everdingen en Nieuwe Grijn 6 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. nabij de Afrit Everdingen er staat 2 kilometer file en er is maar één rij strook open.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 Get a good beat. En dat is het mooie van ZFM. Alles kan, hè? Van Michael Jackson tot ah, Avicii. De nieuwe van Avicii heet Levels. En wat een toplaat is het. En als eerst hoorde je Michael Jackson en Rock With You. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland je, je blijft op de hoogte. En dan gaan we weer naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd Zwanenburg-Bloemendaal. Cherk. We waren nog steeds uh, 1-0 staat in die wedstrijd, maar dat uh, was net een goede mogelijkheid. Uh, snel uh, die uh, kreeg de bal, diep aangespeeld, ging over zijn man heen. Stonden twee man Vrij van, uh, van, uh, van uh, Boemendaal voor, uh, voor de goal van Zwanenburg. maar uh, namelijk kon die bal niet bereiken. En uh, dat betekent dat die kans uh, verkeken is. Uh, Boemendaal moet een beetje op de, op de les blijven, want Zwanenburg gaat uh, druk geven zo vlak voor het begin van, het, zo vlak, begin van de tweede helft. Dus het is wel een bergman die die bal moet ophalen aan de rechterkant. Plaatsen ze terug aan van uh, Daan Kerkman. Die raakte verkeerd en, die, uh, en uh, die schiet die bal uit. Dat betekent een hij ingooit hoogte van de middellijn voor, uh, voor Zwanenburg. We gaan even kijken. Die ingang van Zwanenburg komt aan de rechterkant door Paal de Lange. Paal de Lange gaat kijken hoe hij één keer gooit. Plaats hem diep en ver richting het stadsgebied, Dan wordt hij dan ingeplaatst. En dan moet Sebastian Thomas dan handelend optreden. Sebastian Thomas. Nee, het is Dennis Koes. is goed. die de bal meteen plaatst. naar Paaltje John. Paal John Pakt hem goed aan. Kan hij wel Ozan krijgen? Nee, dat is zonde. Kan hij niet wel Ozan krijgen? Dan is het Paaltje John die wederom goed terugvormt. Dan moet Wouter snel erbij komen. Wouter snel met is goed. En dan is het de scheidsrechter die een overtreding ziet van een speler van Zwanenburg. En dat is een vrije trap de hoogte van de middenlijn. En het is Leunus, die die bal gaat halen. Leunens gaat kijken, gaat rust nemen, gaat kijken, gooit hem een klein stukje voor, legt die bal goed en gaat kijken waar je hem heen kan plaatsen. Roeperdal schuift naar voren toe. Het is uh, Leunissen die uh, aanwijzingen geeft. Gaat die bal dan richting, uh, richting Tim Beren. Die kan er niet bij komen. Is het, uh, de, is het daar Zwanenburg die weer die bal oppakt. Plaatsen hem terug naar het doelman van Zwanenburg. Die hem meteen ver en diep richting de verloerwaartse. En dan zal Berenf ze moeten bij komen. Het komt er ook goed tussen met zijn benen. En uh, uh, zet dat om zijn man heen. En dat betekent dat uh, een vrij trap in de, midden, in de cirkel. Het is uh, de nummer 7 van Zwanenburg die hem uh, gaat... Nee, maar dat is Rick Duis. Rick Duis gaat kijken waar hij doen kan met die bal. Zet ze mensen neer. Op de ram, op de rand van de Stadsgebied komt die bal. In de Stadsgebied, het is Dennis Goes die hem in eerste instantie wegkocht. Ga uh... je nee, Jean? die kan er niet bij komen. Toch nog die bal niet weg. Nee, in het rand komt die bal voor. Die bal, oh, die wordt dan weggehaald daar door Leunissen. Is het Nou, dezelfde die uh, die bal moet oppakken? Maar zelf hij heeft de man in zijn net. En dan wordt er meteen een overtraining gemaakt. En uh, de dus scheidsrechter er is een resoluut met sluiten hier maar hij stond. En uh, ja, dan zie je toch de ervaringen van de man die dus altijd hoog gevloot heeft natuurlijk, hier in de visie enzovoort, dat dan voetbal gevloot heeft. Nu hoef je natuurlijk helemaal niks te vertellen. Het is dus Leugense, die erom die fijn trap gaat nemen. Ondertussen is Thijs Hofke de Goudduk uitgestuurd uh, van Boebenaar om even te doen. Dan komt die bal van Leugense richting Tim Jan. Tim Jan kan er niet bij komen, is het daar uh, Zwanenburg die bal weer oppakt meteen. En dan moet daar Dennis Goes aan. daarom staat die nummer 11, staat er helemaal vrij zo gebied. Het is dan weer Dennis Goes die hem resoluut afhaalt van die voet van uh, de nummer 11 van, de, van uh, Zwanenburg. Goeie ingrepen uh, van Dennis Goes, anders had het gevaarlijk geweest. En is dus Dennis Goes die wederom die bal uh, ver en ver weg trapt naar voren toe. En dan is het, daar paalt John die achteraan. Dan naar de doelman toe. De doelman heeft hem aan zijn voeten. Er was hier een de net op het veld van Zwareburg. Dus die grasmat is gewoon, uh, ja die grasmat is gewoon nat uh, nu. En uh, het is een kunstgras. Dus die vallen gaan sneller uh, heen en weer. Is het, uh, dan komt die wel diepte in het spel. Bij Weet ik wel, die kan er ook niet bij. Is het aan Kerkman die rustig die bal op kan pakken? Moet ik dan plaatsen aan Sebastian Thomas, nee hij houdt hem aan de voeten. dan Kerkman moet we gaan trappen. Doet hij er ook. Richting Paaldjean. Kan Balzan erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. om Zwaneburg aan de bal. Zwaneburg op de nummer 10 uh, gaat hij richting stadsgebied En dan komt die bal dan een steekballetje. Maar het is dan reisje: polgers die er goed tussen zit. Toen is die bal niet weg. Weer om Zwaneburg op de rand van Stasgebied. En dan komt er snelle 1-2 aan. En dan kunnen ze nog steeds uitgemalen. Nee, het is daar de Tim Beren die er goed tussen komt en die wel nog steeds in zijn voeten heeft. Is het daar toch nog Zwanenburg, komt een afstandsschot. En die gaat ver en ver over. Dat betekent dat het gevaar geweest is. En dat hier het stand nog steeds na een kwartier in de tweede helft op 0-1 staat. Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Zwanenburg-Bloemendaal. En we gaan even kijken naar het uh, nieuws van vandaag. En welkom bij het uh, Tweede in Kennemerland. Voor deze zondag 11 september 2011. Want jongens die opgroeien zonder vader bereiken de puberteit vaak op latere leeftijd. Daar, daar Tegenover staat wel dat zij uit het uh, algemeen eerder zelf kinderen krijgen dan jongens die met een vader opgroeien. Uit onderzoek uh, bleek dat uh, wanneer een vader het gezin verlaat tijdens de puberteit, de jongen pas op latere leeftijd de baard in de keel krijgt. Dat is een verrassend resultaat. Voorheen werd altijd aangenomen dat zulke zaken al tijdens de vroege kinderjaren worden bepaald. Ik kan er over mee praten. Ja, maar heb je dat wel gemerkt? Nou, ik heb nog geen kinderen dus. Uh. <laughs> ja, we gaan, we, gaan het, we gaan het gewoon bijhouden. Als je eerder kinderen krijgt dan mij, dan oh, klopt het helemaal. Oh, ik hoor net uh... <laughs> <laughs> Nou ja, ik weet niet of het echt allemaal zo is. Uh, dat zat toen Ja, allemaal van die onzin. onzin, onzin. Ach, we merken het wel. Uit nieuw onderzoek blijkt dat, meer, dat maar liefst 1 op 4 mensen van 35 jaar en ouder COPD ontwikkelt. Deze chronische longaandoening komt soms, wordt soms onderschat, maar het is de vierde doodsoorzaak ter wereld. Ter vergelijking, vrouwen van midden 30 lopen drie keer zoveel risico op het ontwikkelen van COPD als het krijgen van borstkanker. Mannen hebben drie keer zoveel kans op COPD als prostaatkanker. COPD betekent chronisch. Obstructive... <laughs> ja, je mag... Pulmonary. Disasters. is sterft eigenlijk voor de twee longaandoeningen. Chronische bronchitis en... Long-MV... Kort samenvat werken bij, de, werken bij de aandoeningen... Je longen en luchtwegen niet meer goed daardoor krijg je het benauwd. Door de jaren heen wordt die benauwdheid steeds erger. Moet ik moet zeggen, ik heb ook alles last van soms benauwdheid hoor. Ja, dan moet je minder roken. Ik rook niet. En Sherry Lee Biggs, de Australische blondine die meedoet aan uh, Miss Universe... ...moet op zoek naar andere outfits omdat de organisatie vindt dat ze het er sexy uitziet. Ja, de satijnenavondwerk van de 21-jarige Sherry Lee... ...is volgens de organisatie van de verkiezing veel te doorzichtig. Ook haar bikini zou te sexy zijn... Sherry Lee moet daarom een andere jurk zoeken en een grotere bikini broekje aantrekken. De grote finale van de Miss Universe vindt maandag plaats. De Nederlandse Kelly Wakers uit Limburg worden de Zuid-Amerikaanse media getipt voor een plaats in de top 5. Dat is weer voor ons raar. Leuk. Een, keer, een vrouw die een keer er sexy uitziet. Is, is het goed. nog niet goed? Nee, uh, ongelooflijk. Dat is, uh, maar de, dat is leuk. Een vrouw die er een beetje sexy uitziet. Hoppa. De ja. mannen hebben gelijk uh, iets te doen. Ja, dan eindigen ze nog een keer hoog. Maar nee, de, de organisatie vindt niet het jammer. niet goed. En wel leuk, die Nederlandse Kelly Wakers misschien uh, dat is nog hoog in de Miss Universe. Hebben we daar een foto van? <laughs> um, Kelly Wekers. Ja, daar hebben de luisteraars weinig aan. Maar Nee, maar ja, dan kunnen we wij gaan het even ik ben beschrijven af... hoe ze eruit ziet. Even kijken. Nee, ik kan in ieder geval zeggen dat ze lekker eruit ziet. Dat... Anders ja, doe je ook niet mee met Nee, uh... inderdaad. Dan doe niet mee Kelly Wekers. Wekers. Als je zo huis. Wekers. Nou. Nou, dat is een leuk meisje hoor. Blond haar. Blond haar. Groene ogen voor mij. Blauw, groene ogen. Mooie lippen. Nou, ik snap dat ze hoog kan eindigen. Ik ook. He? Ja, nee, ik, uh, ik uh, kan meedoen met je Zo, ik, <laughs> ik snap het helemaal. Arjen Robbe blijft worstelen met zijn schaam... Beenontsteking. Schaambeenontsteking. Wat is dat nou weer? Het is gewoon een blessure. Schaambeen. Dat kan, kon, kan ontsteken raken. Echt serieus. Is dat gewoon been. Schaambeen. Dat is echt serieus. Waar zit dat? Hier. Dat is wel Dat is echt zo. Ja, echt. De artsen bij Bayern moesje weten zich geen raad met een kwetsuur. De aanvaller moet ook, moet ook het openingsduwel van de Champions League met Villarreal aan zich voorbij laten gaan. Geen arts kan zeggen of hij in een van de twee weken fit is. Misschien duurt het dan wel drie of vier weken al. Dus voorzitter Karl-Heinz Rummelingen. Ja. Bayern wil geen risico lopen met een Nederlandse ster speler We willen dat hij pijnvrij is. Bayern kon wel goed. Nieuwsmeld over Filip Lam, Lam die wel beschikbaar is tegen Villarreal. De verdediger moest tegen Vrijboer 7-0 geblesseerd met het veld verlaten. Het doet pijn, maar niks ergs, zei de aanvoerder, zei de aanvoerder die volgens coach Joep Eignes okay. alleen een kneuzing in zijn knie opliep. De Duitsers zitten bij de Champions League in de zware pool. Manchester City, Napoli zijn de andere tegenstanders. Nou ja, het is een zware pool. Het dus nou, gaat wel lukken, toch? Ik denk het wel, doen? Huh? Ik heb Napoli zien spelen. Met Philip. Leuk dat je luistert, jongen. Ja. Maar dat het zo goed zijn, die gasten niet, hoor. Met vandaag 11 september in 1986. De New Yorkse Effectenbeurs Wall Street. Er leeft een dramatische koers van 86... Punt 61 punten. De grootste die ooit in één dag werd geregistreerd. Met vandaag in 1997 op tv's het interview te zien met Paal Witteman... ...met prins Willem-Alexander. De prins zegt dat hij klaar is voor het koningschap... Dat hij wil, ...en dat hij wat wil doen met watermanagement. En dat hij niks wil zeggen over zijn vriendin. Toen nog maximaal, maar dat is nog heel pril. Hij zegt ook dat hij in de toekomst koning Willem V genoemd wil worden... Of vier. De woorden van de prins maken indruk. De waardering voor de troonopvolger stijgt. 97 is dit, hè? Het is nu 2011 en nog steeds is hij geen koning. Nee. En met vandaag in 1989 de regeringen van Oostenrijk en Hongarije besluiten de grens tussen hun landen open te stellen voor Oost-Duitsers die naar het Westen willen. 7000 Oost-Duitsers maken gebruik van de mogelijkheden om zo naar West-Duitsland te reizen. En dan hebben we nog de eredivisie. Uh, er was om uh, half 1 was er een wedstrijd Heerenveen tegen Groningen en die is geëindigd in 3-0. En er is om half 3 twee wedstrijden begonnen. Het is VVVN tegen PSV en dan staat het nu 0-2. En Nack Breda tegen Feyenoord is 1-1. Ik mijn identiteit te vragen, maar ik ben lento. Ik kan niet een ik heb Ik heb voor maar ik heb Mangio solo par cattiveriae ormai E non è un buon motivo per esserne fiero Cammino da solo E non mi volto mai Non posso perdere Disposto a sbagliare Solo per crescere Non so comere yeah, yeah. Ci vuole calma E sangue freddo Calma Freddo, yo yo-io, yo, calma, è sangue è freddo, calma, yeah. ci vuole calma, è sangue è freddo, oh, oh, oh. marca uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto, conoscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo, odio nascondermi e mendicare. Solo in quello che fa bene a me e non chiedo alla vita niente di speciale, cammino da solo e non mi importo mai, continuo a correre, disposto a ballare solo per crescere, non so come, non so com ci vuole calma, è sangue è freddo.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 Per poi riceverne per non so come, oh, oh, oh, non so come ci vuole calma, è e sangue freddo, calma, yeah. ci vuole calma, è e sangue freddo. Wat fijn om dit weer te horen, zegt de Icy Brothers. En work to do. En daarvoor een Italiaans liedje. Hoor je niet zo vaak op de radio. Luca Diricio en Carmen Sangue Freddo. Zometeen. Een klein verslagje van het tango, de tango. De tango-tent die in, uh, in Haarlem stond op de grote markt. Je hoort het allemaal naar de nieuwe single van Natasha Bedingfield. Dit is Trip Me op CFM. la la la la la. la, la, la, la. What you find if you strip me, strip me De nieuwe van Natasha Benningfield. En die heet Strip Me. Het is uh, bijna het is, uh, half vier geweest en we gaan even kijken naar het volgende: wat het Zango Festival brengt vanaf dinsdag 6 september. Dus dinsdag vorige week: een zesdaagse festivalprogramma met tango en zang in de spiegeltenten, dansbeleid op de grote markt in Haarlem. Tango dansen, dus hier een klein verslagje. We zien vanavond het openingsconcert van het uh, tweede zangfestival en uh, wat we te zien krijgen is een, een hele speciaal uh, samengesteld concert van een groep die bestaat zowel uit zeer verschillende muzikanten, zangers en uh, zo internationaal er zitten een paar Franse muzikanten tussen, er zitten professionals, amateurs en dat werkt allemaal samen om mensen te laten zien hoe uh, hoe goed het mogelijk is om tango te dansen op hele verschillende soorten muziek. En wat zien we de komende week nog op de grote markt? Uh, de komende week zien we uh, tango demonstraties op de vloer die speciaal worden neergelegd. En dan moet het mooi weer zijn. En we zien elke avond een dubbel concert van een vocal en een tangoorkest Met veel dansen daarna, met een dj. En hebben jullie uh, nog last van het weer vandaag? Uh, nou, er we we kwam een lamp naar beneden en dat, uh, daar schrokken een paar mensen behoorlijk van. En uh, dat is niet prettig natuurlijk. Het is vooral het gevecht wat de tent uh, exploitant heeft moeten leven om deze tent zo te krijgen. Het is een wonder dat hij zo mooi staat. <laughs> al dus een kleine sfeer Impressie in de tent op de Grote Markt Dus als ze altijd al willen weten wat erin gebeurde Nou, zoiets dus Ja, en we gaan even door Met de tussenstanden VVV Venlo tegen PSV Is nog steeds 0-2 En Natpreda tegen Feyenoord Is nog steeds 1-1 Say it to you time and time again. Oh, yes I know no, no, no, no, yes know no, no, no, no, no, no. Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby.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 Say it to your time and time again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 Het is uh, spannend voor beide kanten, want uh, Zwanenburg is proberen om te drukken allebei. De trainers hebben hun wissels gebruikt, dus dat betekent dat niemand meer een kans heeft om wat om te zetten. De Bloemendaal heeft er dus uh, twee uh, aanvallers en een verdediger ingegooid, toch uh, extra. Dus om toch uh, nog te kijken om die, uh, om die, uh, om die tweede erop zou je gooien. Om er ingooien bij Zwanenburg, wordt meteen snel genomen richting Spitsen. Komt hij in het straksgebied, moet dat weghalen voor die bal, kan er niet bij, komt er een schot. En, en, 1 -1. en dan is het 1-1. En dan is het 1-1. Is het 1-1 hier in deze wedstrijd? En dat betekent dat we nog een kleine 10 minuten te gaan hebben. Dat is een bal die in een stadsgebied kwam. Uh, die werd teruggelegd. En uh, zodoende komt Zwanenburg hier op gelijke hoogte. Hey.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 Broad daylight. Broad daylight. In the broad day. Breeze, don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight.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 I can't be changed Cause before it's love was just a game yeah. But how did you do? I can't explain yeah. You're the one who lived the greatest thing Wherever you are, I wanna be I have you in my skin. Binnenkort in het patronaat te bezichtigen Ben Lonkel En I Don't Wanna Waste. It Aangevraagd door Snackba Henry. Goedemiddag, Gabriel Rios en Broad Light. Twee tussenstanden in iedere visie. VVV Venlo, thuis tegen PSV. De tussenstand is daar 3-2. Nakbedrijf thuis, uh, thuis tegen Feyenoord. De tussenstand is daar 1-1. Het uh, 1997 De Crusaders in Streetlife hier op Cfm, En uh, nu ik de cru Crusaders Hoor dan moet ik denken aan een fragment Die deze week is opgedoken Van Giel Belen. Die zat vroeger oh. bij Haarlem 105 En die is op een hele jonge leeftijd begonnen met radio maken En er is een filmpje van hem opge opgedoken Dat hij in zijn Kamertje radio zat te maken Nou kan ik hem uh, heb ik, uh, Dat fragment heb ik hier Luister even naar nou, Ik hoop dat het, dat het in ieder geval te horen is dus is je hele jonge Giel Beelen. Street life van de Crusaders. <laughs> de van de uh... Suave, sophisticated. Ah, he's a DJ, too. This key. It is mm -hmm. a Waterfall of time A long long time ago B.B. <tied> King en, uh, A Nobody mm -hmm. Home 1 0 2.4 <tied> Stem af en blijf af -E. De volgende plaats die is voor Kim Appleby. En dat haar zusje Mel overlijdt, Soms heeft vrolijk rol de rolvogel van het zo'n van nummer 3 in de top 40 Die is Muziek Muziek Muziek hele Muziek Muziek Muziek filmpjes te checken op... Um op YouTube, Jeugdzonde heet het. En dan moet je daar even Rob Radio bij, uh, bij zetten. En dan kan je het zien. En het is. Het is hilarisch. Want uh, je ziet ook. Hij, hij start een plaatje in. En dan start hij die jingles erbij. En dan, precies als die gast, gast gaat zang Is die jingle afgelopen. En dan zie je hem al echt. Echt juichen zo, weet je wel Hartstikke leuk, het is uit uh, 91 Gielbelen op hele jonge leeftijd Zometeen zijn we terug met het uh, derde uur van zondag in Kennemerland. Met uh, natuurlijk uitslagen in de Eredivisie Half vijf is er nog één wedstrijd Excelsior Utrecht En dit moment zijn er twee tussenstanden in de Eredivisie Het is VV Venlo tegen PSV staat drie tegen En staat het 3 tegen 2 En breda tegen Feyenoord het is 1 tegen 2 Tot zometeen na het nieuws Dit is Alu Black And I need a dollar. I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said so I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I just sow. Hey, hey. Well, let me tell you And the bottle, maybe a inside the bottle.